4 uur. Dit is Radio 1 met Ger Jochems en Tessel Blok. Hoe twee staatssecretarissen werden afgeserveerd. En de JSF. De kamer is eruit. Maar niet heus, nog twee jaar te gaan. Dat straks in het vraaguur van de villa. Nu is het internationaal met Ewout de Jong. De gijzeling in het Limburgse Reuver is voorbij. Rond kwart voor drie viel de politie het huis binnen... waar een gewapende man de hele dag zijn dochtertje van drie gegijzeld hield. Getuigen melden dat ze twee harde knallen hoorden. Vermoedelijk afkomstig van flashbangs. Dat zijn granaten die een fel licht en een harde knal veroorzaken... waardoor iemand tijdelijk uitgeschakeld wordt.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 De vier grote steden vragen de Tweede Kamer om hulp... bij de opvang van asielzoekers zonder papieren. De Amsterdamse burgemeester Van der Laan doet de oproep... mede namens Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Volgens Van der Laan moeten de grote steden meer mogelijkheden krijgen... om de asielzoekers op te vangen. De burgemeesters hebben tot nu toe de wet correct uitgevoerd, zei hij. Maar nu staat het water ons tot de lippen. En neig ik er toe om diegenen die vanaf de eerste dag gezegd hebben... Dit is een nationaal probleem op Amsterdams grondgebied om dichter naar hen toe te schuiven. Als de hulp uitblijft, komt er een moment dat ook ik dat zeg, terwijl ik zo niet in elkaar steek. In de Tweede Kamer is vandaag een hoorzitting met organisaties die zich bezighouden met asielbeleid en opvang.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 van hen kan worden verlangd. Wel zegt het Hof dat het aan de lidstaten is om te onderzoeken in welke mate homoseksuelen in hun land van herkomst worden vervolgd. De Noorse hoofdstad Oslo heeft zich kandidaat gesteld voor de organisatie van de Winterspelen van 2022.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 Voor verkeersinformatie moet u zijn bij de AWB Wijnand De meeste dagelijkse files die zien we nu rond Rotterdam. Zijn er zijn nog geen opvallende files bij. Bij Den Haag is de Noordelijke Randweg dicht. Het gaat om de N14 van Leidschendam naar Den Haag. Die afsluiting is tussen Leidschendam en de Afritvoorschoten. En dat komt door een ongeluk. Hey, goed nieuws. Londen is binnen. Ja? We moeten over twee maanden leveren. Geweldig.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 Villa VPRO, Tessel Blok en ger -Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO vanuit Den Haag... waar wij zo meteen gaan beginnen met ons eigen politieke vragenuurtje. Maar eerst dit. Politiek, politiek, politiek. politiek. Ik kijk niet en ik zie niets. Het parlement, politiek, het spel en de knikkers. Politiek, politiek, ik praat Aflevering 26. Ik kijk niet, dus ik Een persoonlijk feit. Kan de heer Nijboer uitleggen waarom het dan gerechtvaardigd is of wat het met eerlijk delen te maken heeft dat er voor de jaren na 2014 is gekozen om koopkracht te repareren van de hoogste inkomens en niet van de laagste inkomens? Wat is daar sociaal-democratisch aan, meneer Nijboer? Meneer Nijboer. Voorzitter, het zijn grote woorden. En de heer Klaver liep zojuist bij mij, uh, bij mij langs om uh, even te kijken hoe dat, hoe dat nou zat met die tabellen. En dat valt mij vies van hem tegen dat, dat, uh, dat hij nou dit uh, nummertje maakt. Want dat doet hij eigenlijk. Voorzitter, ik maak een persoonlijk feit. Ik kwam zojuist naar de heer Nijboer toe omdat ik even wilde kijken naar welke cijfers hij refereerde. Om te kijken of hij gelijk had. In mijn optiek was dat niet. En ik probeer hier iets duidelijk te krijgen over wat het met eerlijk delen te maken heeft. Dat is gewoon politiek bedrijven en heeft niks te maken met het smaken van een nummertje. Jesse Klaver van GroenLinks in debat met Henk Nijboer van de PvdA... tijdens de financiële beschouwingen. Gerdy Verbeet, voormalig voorzitter van de Tweede Kamer. Wat zagen wij nou hier? Nou, wat je zag is dat uh, in het debat... Uh, uh, iemand uh, verwijst naar iets wat daarvoor heeft plaatsgevonden. En dat een ander lid, in dit geval Jesse Klaver... Uh, ...vindt dat de manier waarop dat geduid wordt... ...namelijk als een soort debattrucje... Hè, uh, ...dat hij dat niet accepteert en dat hij naar voren loopt... ...en dat hij uh, daar een persoonlijk feit van maakt. Hij vindt dat, dat, uh, dat, dat, dat blijkbaar zijn integriteit daarmee in het geding is. Ja, dat is het goed recht van een Kamerlid. Dat is ook geregeld in het reglement van orde. Wat is dat nou eigenlijk? Een persoonlijk feit... Nou, het, ja, het, het woord zegt het eigenlijk al, uh, maar ik snap dat u het vraagt... want ik vond het zelf in het begin ook ingewikkeld. Uh, dat is dat, je, dat, uh, dat iemand een, een opmerking maakt... Uh, uh, waarvan jij vindt dat, uh, dat je daar in je integriteit als uh, Kamerlid door wordt aangetast. Er zijn in uw periode ook wel heftige dingen gezegd. Hè? Uh, bijvoorbeeld het woord knettergek. Er wil dus richting PvdA minister Vogelaar... Ja. Toen heeft u ook gezegd, van wilt u daar een persoonlijk feit van maken? Ja, voor mij was het lastig toen dat ik dat woord een paar weken daarvoor... met een schriftelijke vraag had zien langskomen, in een heel ander verband. En toen had ik het na ook consultatie van wat mensen in de Kamer... had ik het toegelaten. En niet, nooit, zonder, nooit met de naam erbij van wie de vraag wilde stellen... want dan zou, je, zou het politiek worden... maar gewoon van kunnen we zo'n dergelijk woord toestaan... had ik het toegelaten, dus dat werd al lastig om het dan in het debat actief te verbieden. Maar in dit geval werd het in een ander verband gebruikt. Uh, de minister heb ik dat aangeboden. Dat was een, nieuw, een nieuwe manier van werken. Want voor die tijd was persoonlijk feit eigenlijk vooral iets van de leden onderling. Dus dat ik de minister de kans gaf om daar bezwaar tegen te maken, dat was nieuw. En dat werd ook naderhand in het presidium, wat ook de plek is om daarover te spreken... door. Uh, Presidiumlid van de PVV, toen tijd wilde ze ook even aangeroerd dat ik dat wat hem betreft niet had hoeven doen. Nou, ik vond dat ik dat toen wel moest doen. Maar de minister wilde per se geen bezwaar maken tegen de tekst. Dus als voorzitter kun je niet beoordelen of, of, het, of de persoon die het, tegen wie iets wordt gezegd beledigd wil zijn of niet. Dat moet zo iemand echt zelf bepalen. En dat uh, artikel in het reglement is er ook niet voor niets. Even naar dingen. Dit was een bijdrage van Klaas den Tech. En voor wij verder gaan met ons politieke panel... gaan we eerst naar NOS-verslaggever Trudy van Rijswijk. Die is in Reuven, in Reuver, in Limburg. Ze is weg. Geen verbinding? De verbinding is okay. weg. Goed. Nou, dan gaan we hier beginnen. En zodra de verbinding er wel is... Uh, dan horen wij Trudy van Rijswijk vanuit Reuver... waar kennelijk slachtoffers zijn gevallen bij deze hele gijzelzaak. Dan gaan we uh, verder met ons. Het Vragenuur. Met vandaag... Ria ja, Kats, Financiële Dagblad, Joost Vullings, NOS en Alexander Pechtold... fractievoorzitter van D66. Goedemiddag, en heren. Goedemiddag. Goedemiddag. We hebben net gehad over het persoonlijk feit. Klaas Dentek heeft daar iets uh, moois van gemaakt met Gerdy Verbeet. Uh, meneer Pechtold, heeft u nooit overwogen om een persoonlijk feit te maken... van uh, het feit dat uh, Geert Wilders u tijdens de algemene beschouwing... een miserig mannetje noemde? Nee, geen seconde. Uh, ook niet, uh, echt niet, helemaal niet overwogen? Nee, want dan, uh, dan leid je namelijk af. Want dan ga, de, ga je het over je persoon in plaats van je functie hebben. De ander kan proberen dat uh, te vermengen. Voor mij geldt, ik sta daar in functie natuurlijk. Ik sta mm -hmm. er ook als Alexander. Uh, maar op het moment dat ik daarin meega, het debat loopt eigenlijk weg. En dan denk ik, ach, iedereen mag zijn oordeel hebben over die kwalificatie. Ik wil het over de inhoud hebben. We gaan nu wel eventjes, uh, sorry dat ik u onderbreek, naar Trudy van Rijswijk in Reuver. Hallo. Dag Trudy. Ik... Ik um, ben al de hele dag bij uh, de gijzeling. Zo uh, waar een man uh, zijn dochtertje gijzelde. Uh, inmiddels is er een inval geweest, dat hebben jullie denk ik wel meegekregen, rond kwart voor drie. En daarbij zijn twee schoten gevallen. Ik heb toen uh, wel gezien dat er iemand op een brancard werd afgevoerd, maar zojuist heeft de politie meegedeeld dat er bij dit incident twee doden zijn gevallen. Het is nog de, uh, niet bekend voor... om wie het gaat? Nee, helaas niet. Dat wil hij dus weer niet zeggen. Hmm. Want daar zijn we natuurlijk wel erg benieuwd naar... of dat het de dader is of dat het slachtoffers zijn... of dat het mensen van de politie zijn. Dat krijgen we zo meteen te horen op een persconferentie. Maar in ieder geval weten we nu dat er twee doden te betreuren zijn in deze affaire. Goed. Trudy, en hoe laat is die persconferentie? Die begint om vijf uur. Vijf uur. En dat uh, wordt ongetwijfeld hier op deze zender uitgezonden, hè? Reken maar. Als je nieuws hebt, horen we het van je. Dank je wel, Trudy. Dag. Ja. Jullie hebben het niet gehoord, want het kwam zo ineens tot mm -hmm. ons. Maar het was uh, uh, niet meer dan een mededeling... dat er inderdaad twee doden zijn gevallen. Of, volstrekt onbekend wie. Of het de dader is, of, of het uh, uh, zijn dochtertje is... Of, of het mensen van de politie zijn. Om vijf uur is er een persconferentie. Okay. Daar wachten we daar op, Gerda. Oké, okay, um, we gaan door met de politieactualiteit actualiteit van gisteravond. Uh, overdag bedoel ik. Er werd 13,5 uur gepraat over de JSF. Maar uiteindelijk kwam het hoge woord er toch uit. De PvdA is voor de aanschaf van 35 f 5 35's. Um, 37. Ja, er zijn er al twee, toch? Ja, ja, ja. 37 zijn er al er zijn er twee testtoestellen. Plus 35, die gaan we dan ook nog kopen. Van, op, van, op, op van twee hebben we het bonnetje, geloof ik. Hè? Ja, die twee zijn toch ja, ja, ook echt gekocht al? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. ja, daar gaan ja. we ook mee vliegen. En, ik, dacht zijn dat in, ik dacht dat ze in AVO-droom zouden terechtkomen, maar nee. Dat kan, kan, ja. kan nog altijd, hoor. Joost Vullings, denk je dat de VVD nu opgelucht ademhaalt? Uh, ja, nou, ze wisten wel dat de, de, de PvdA ja ging zeggen. Dat was verder ook uh, geen geheim voor, voor mensen hier in Den Haag. Dus was iemand van het VVD van de week tegen me zei... de PvdA moet nu één keer de brug over deze week. In het openbaar zeggen, ja, we willen de JSF. Ja. En toen zei die VVD grappend. Dan blazen wij die brug vervolgens op, zodat ze ook nooit meer terug kunnen. Ja, ik, ik, Ria Kats, ik dacht dat jij toen ook in, bij ons in de uitzending was. Dat was ook op een donderdag, tijdens deze uitzending. Toen kwam het nieuws dat de P van de A geen blokkade meer zou opwerken, opwerpen tegen de JSF. Toen kregen we hele ingewikkelde uh, tekstexeges wat ze nou precies gezegd ze hadden. Ze waren niet voor, maar ze zouden geen blokkade opwerpen. Um, toen was het eigenlijk al duidelijk dat ze dus voor waren. Wat is daar in die, tussenweken, in die tussenliggende weken eigenlijk voor een spelletje gespeeld dan? Nou ja, het is natuurlijk al uh, weken geleden in de fractie besproken... en het heeft niet voor niks in de Prinsjesdagstukken gestaan. Nee. Het zat uh, in de miljoenennota, of tenminste in een uh, nota daarbij... In die tijd is er gebeurd dat de achterban van de Partij van de Arbeid... Uh, die toch al uh, gefrustreerd is over de economische crisis... oplopende werkloosheid, is uh, ja, in het geweer gekomen. En uh, er zijn ledenbijeenkomsten geweest. En dus zijn er vijf um, eisen bijgekomen. En die zijn gisteren uit een treurig herhaald door de Partij van de Arbeid. Maar inderdaad, het was de hele dag al duidelijk... Hm. dat... Uh, dat er een min of meer een toneelstukje werd opgevoerd. En dat uiteindelijk, s'avonds, s'nachts... de Partij van de Arbeid heus ja zou zeggen. Alexander ja. Pechtold, D66, wat, die, die zijn er nog steeds niet echt voor. Hè? Nee. Die hebben nog, uh, jullie hebben nog een aantal bedenkingen. Ja, vooral omdat het ook nu niet het moment is. Hè? Vanaf 2002 zijn we nu eigenlijk bezig met... kopen we dat ding nou wel of niet? Uh, ho hoop onzekerheid over de kosten, over het onderhoud, over het geluid. Ik ben zelf een tijdje toen we drie zetels hadden... woordvoerder Defensie geweest we nog delen van dat dossier daarom levendig herinneren. Dat verandert nog steeds niet. En wij zien als D66 niet de noodzaak om nu opeens... ja, ik zie wel de politieke noodzaak... omdat VVD en PvdA dat bij elkaar hebben afgedwongen... Maar om nu dat ding te kopen. Want je hebt in 2015 nog een weegmoment. Je hebt in 2017 nog een weegmoment. Ja. En we weten het nog steeds niet zeker of voor die 4,5 miljard dit aantal gekocht kan worden. En de rekenkamer en iedereen zegt... als je er ook maar net iets onder zit... kan je eigenlijk die dingen helemaal niet goed inzetten. Want je hebt altijd om een F-35 te laten vliegen... heb je dan meer nodig... Hmm. Dus ja, het is allemaal zo scherp aan de wind. Ik vind het onverstandig. Ja, Nu is het zo dat die contracten 2015-2015 getekend worden. En er zat tussen de middag hier uh, Ben Drosten. Die was uh, chef luchtstrijdkrachten 1995-2000. En ik vroeg hem naar die uitzending. Vroeg ik hem hier, um, ja, maar nog twee jaar te gaan... Ik bedoel, de minister heeft al geen garanties gegeven... dat het niet meer dan 4,5 miljard gaat worden. Dat kan ze ook niet. Maar in twee jaar tijd kan er van alles gebeuren. Hij zegt, ja, dat is waar. Er kan, er kan er van alles gebeuren. Is. Dus er, er is toch helemaal geen uh, besluit genomen, eigenlijk? Ja, nou ja ik, ik, ik zie de PvdA niet nog een keer wegdraaien bij, uh, bij deze mening. Maar als het nou 5,5 miljard wordt... Ja, dan hebben ze een groot probleem. En daar ga ik ze niet mee helpen. Nee, Daar niet mee. Volgens nee, mij mee, mee. Nee. is er afgesproken dat het, het bedrag is maximaal 4,5 miljard. En als de toestellen duurder worden... Dan, dan kunnen we er minder kopen. Hij en is Samsung gezegd, dan gaat het feest niet door. Ja, maar dat, dat, dat heeft het kabinet ook gezegd. Dat staat ook in de, in de brief van de Kamer. Die op Prinsjesdag is verstuurd. Van ja, als het, mocht het onverhoopst duurder worden, dat toestel. En we kunnen er minder kopen, kopen. Ja, daar komt ook het moment dat het kabinet. Dus inclusief de VVD ook gaat denken. Van, is het wel verstandig om dit toestel aan ja, te schaffen? Ja, Maria Katz, dan begrijp ik het niet helemaal. Dit is heel duidelijk wat Joost zegt. Ja. Maar uh, Hennis Plasgaard, de minister gisteren. Die gaf helemaal deze garanties toch niet. Jawel, ze heeft duidelijk gezegd. Er is in 2015 in een heroverwegingsmoment. Maar dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat ze zeggen... we houden toch op met die JSF, want we zitten er al heel diep in, financieel. Het kan ook zijn dat ze dus de ambities aanpassen... en dat we dus niet meer al die type internationale missies gaan doen... waarvan nu wordt gezegd, dat willen we. Kijk, de PvdA zwemt gewoon nu bewust... Uh, in een is politieke fuik. keuze, een politieke fuik in. Want elke keer zal worden gezegd... ja, maar dan krijgen we minder opdrachten. Of nou ja, al dat personeel en die vliegers... die zitten nu al in die opleidingsprogramma's. Ik bedoel, er zitten ook wel argumenten waar ik gevoelig voor ben... Maar als we... Eerder hadden gezegd, jongens, niet meer meedoen in dat ontwikkelprogramma. Gewoon mm -hmm. vanaf afstand kijken, als, als land, van waar is het dadelijk het beste vliegtuig te koop? Wanneer hebben we het nodig? Ja. Die F-16 is helemaal nog niet afgeschreven. Ik ja. bedoel, die dingen gaan we verkopen aan Jordanië, niet als oud schroot. Maar ja, bent u dan afvliegen. niet gevoelig voor het argument van de Nederlandse industrie van. Neem liever gisteren nog dat besluit dan vandaag. We moeten die orders hebben. Het is zo goed voor de Nederlandse economie. Ja, daar zijn in het verleden hele, hele mooie plaatjes over voorgespiegeld. Dat is ook allemaal niet zo uitgekomen. En ik vind dat het zou. De Rekenkamer heeft natuurlijk wel uitgerekend... Ik leg een paar rapporten terug... van ja wie weet hadden we er nooit in moeten stappen... maar nu we er eenmaal in zitten... is er uitstappen de duurste optie? Ja, dat vraagt me toch echt af. Want die zullen dadelijk tegenvallers krijgen... en dan is er weer zo'n gevoel van... Ja, maar, ja, dan is het nu weer iets duurder geworden. Uh, ik, ik geef ook aan... het had eerder moeten gebeuren... maar ik vind op dit moment, twee jaar hmm. voor... het moment waar je nog steeds... Definitieve moment van Ja, ja. oké. Okay. Maar die Meneer Pechel, even tot slot dan. Wat moet er de komende twee jaar gebeuren dat D66 zegt: Oké, okay, ik ben akkoord? Ik moet weten wat het ding kost, zowel in aanschaf als in onderhoud. En okay. ik moet weten dat je met 37 vliegtuigen uh, ook echt je internationale taak kan uh, volbrengen. We hadden in mazar Sharif, in, in Noord-Afghanistan vier van die dingen staan. Daar is een hele gebeuren voor nodig om dat te laten vliegen. Dat betekent dat je andere dingen niet kan doen. Ik denk dat Nederland. Uh, in Europees verband veel meer moet samenwerken. Ik vind het nog steeds idioot dat wij er dan 37 kopen... terwijl andere landen weer andere merken kopen, uh, minder kopen, meer kopen. Het moet echt veel beter Europees geïntegreerd. Laten we het eens gaan hebben over een akkoord. We hebben er een hele hoop. Herfstakkoord, woonakkoord, onderwijsakkoord, energieakkoord. Maar er moet nog een heel belangrijk akkoord gesloten worden. Dat is het pensioenakkoord. De twee staatssecretarissen, uh, Wekers en Kleinspa... hebben het met verven verdedigd in de Eerste Kamer. En als dank zijn ze nu min of meer volgens mij van het dossier afgehaald. Met Want gisteren... Ja. Ik probeer nog ja. enigszins oh, okay, vriendelijk nee, te zijn. Dat, ja, ja, en ja. zeggen vervolgens ja. zijn ze er met dank voor het goede werk... er min of meer afgehaald. Want gisteren uh, zat de minister zelf, Dijsselbloem... en Asher was er niet, maar had er wel bij moeten zitten... Uh, met de oppositie om de tafel om te kijken... hoe ver ze zouden kunnen komen om te komen tot dat akkoord. Ja, is dit echt een degradatie of is dit vrij normaal? Als het de twee staatssecretarissen niet lukt... Uh, dan, dan neemt de grote baas het zelf maar over. Nou, het is wel een teken van dat Wekers en Kleins... maar de twee staatssecretarissen het in de Tweede Kamer... en in de Eerste Kamer niet met verf hebben verdedigd... maar eigenlijk gewoon, uh, ja het slecht hebben gedaan. In de Tweede Kamer hebben ze letterlijk uh, dingen gezegd als... ja, we hadden hier zelf ook niet voor gekozen... maar ja, de sociale partners, hè, de werkgevers en werknemers... willen dit nu eenmaal... Ja, als je met zo weinig overtuiging een verhaal houdt... en het gaat om een enorme bezuiniging, de grootste van dit kabinet... dan kan ik denken dat, ze, dat het kabinet zegt... nou, we maken het chefzaggen. Ja, en ze hebben Joost ook nog eens een keer de Eerste Kamer... Eh, of volkomen onnodig tegen de haren ingestreken... door het eh, nog eens een keer te gaan uitleggen... terwijl die Eerste Kamer gewoon hele concrete vragen en bezwaren had. Ja, dat was een gebrek aan, aan politiek gevoel van, van ja. Frans Wekers. Die was, te zeggen, met een paar of viertjes spreektekst... Ja. naar de Eerste Kamer gegaan. En toen kwam de eerste termijn van de, van de senatoren... En dan is het natuurlijk op zich handig om daar een beetje op in te gaan. Maar hij begon gewoon zijn, zijn riedel af ja, te draaien. En hij begreep de, ja, de Ja, dat ja, je ook helemaal aan, aan politiek gevoel. Ja. Mogen ja. ze zich nu helemaal niet meer met dit dossier bemoeien? Is het nu echt in, in, in handen van Dijsselbloem en Ascher om met de beste vrienden van het kabinet. inmiddels weer enigszins uitgebreid, komen we zo op. Uh, um, te gaan onderhandelen? Ja, ik vroeg net aan een collega die, die bij ons de pensioenen doet... van ja, wat is eigenlijk de officiële verklaring? Want die, waarom... Bedoel, ik, we weten dat het heel logisch is. Het is best handig om het op een iets hoger niveau te gaan regelen. Omdat die twee staatssecretarissen tot op heden niet heel erg goed hebben gedaan. Maar wat de officiële verklaring is, weet ik eigenlijk niet. Nee. Want nee. je kan zeggen, er wordt misschien een, een deal gesloten... met, met, met, met Dijsbloem en Asscher... en vervolgens is het debat weer met de staatssecretaris. Ja, dat weet ik ja. eigenlijk niet. Dat, dat eigenlijk is het idee, al... heb ik begrepen. Okay, ja. oh wel. Ze krijgen het terug nog als een er een ja, oh, ja dat, Maar dat is toch enorm beledigend. Moet je dan niet zeggen, Alexander Pechtold... als staatssecretaris zijnde, dan kap ik hem mee. Nou ja, kijk. Is dat niet de Nee, maar ik vind het kabinet als geheel... heeft hier een blauwe oog opgelopen met dit dossier. Want het gaat nogal over geld. Uh, mm. Uiteindelijk 3 miljard. Uh, moet het opleveren. Sorry, moet het zijn, opleveren. Dan Volgend dan. jaar al iets van, ik meen anderhalf... Dus uh, ja, dat hadden, hadden de ministers ja. en ook de minister-president misschien wel eerder kunnen bedenken. Zeker toen ze in de Tweede Kamer al zagen dat het nee, in die stemverhoudingen ja. hopeloos misschien. Oké, okay, dat zo zijnde. Uh, het is niet in het herfstakkoord geregeld. Iedereen wist dat het een keer geregeld moet gaan worden. En gisteren is het weer de zaak terug opgepakt door het kabinet. En wij hebben begrepen: op uw instigatie is het CDA erbij gegaan. En GroenLinks is en het ook of niet? Waarom, waarom doe je zoiets? Nou, ik denk dat ik daar Terwijl is het CDA. Sorry, mag ik nog even ja. toevoegen, terwijl het CDA Buma heel duidelijk gezegd heeft, ik ga dit kabinet niet aan meer meerderheden helpen. Nou, ik weet niet of ik de enige was, maar ik kom ervoor vooruit dat ik het belangrijk vind... dat niet alleen D66, ChristenUnie en SGP... maar ook andere delen van de oppositie die toch, uh, zich altijd constructief uitlaten... of in ieder geval met alternatieven komen, daar ook, ook dekking voor zoeken. Bereid zijn moeilijke maat, uh, besluiten daarin te nemen. Dat die wel aangesloten zijn. Ik zie het niet voor me dat nou drie jaar lang... elke keer als eerste naar alleen die drie partijen hmm. wordt gekeken. Dus CDA en uh, GroenLinks doen nu ook gewoon nee, mee. Is het ook omdat u het wel belangrijk vindt dat ook... Anderen dan u zijn met het kabinet. Dat u ja. niet als enige. Ja. Ja. ja, ik wil gewoon ook het, het draagvlak. Kijk, als we het over de pensioenen hebben. hebben we de woningmarkt nu gehad. We hebben de arbeidsmarkt van een groot deel gehad. De zorg is nog een enorm heet hangijzer. De pensioen is een van de belangrijkste dingen in je leven. waar je toch zekerheid rond wil hebben. Ik vind dat dat moet je dan met een zo politiek breed mogelijk draagvlak proberen te regelen. Is er al een resultaat bereikt gisteravond? Nee, dat kan niet verwachten. En dat zijn nu ook de pensioenspecialisten van die fracties die daar zitten. Uh, maar wel duidelijk is het dat het voorstel aangepast zal moeten worden. En een van de belangrijkste... Dat eisen... heeft het kabinet gezegd. Dat, ja, dat, dat hebben ze, dat, ze toegezegd. Nee, natuurlijk, dat snappen ze. Uh, ja. En het allerbelangrijkste is dat een brede wens van de oppositie is. Dat als je zegt, we gaan die, die, die inleg, die premie verlagen... dus betekent dat je uiteindelijk minder pensioen opbouwt. Maar ja, je bouwt over een lange periode op, want we gaan tot 67 werken dat dat geld op een of andere manier moet terugkomen in loonruimte. En dat zou je kunnen gebruiken om op vakantie te gaan. Dat zou ik mensen niet aanraden. Of bijvoorbeeld die hypotheek af, af te lossen. Dat zou ik mensen wel aanraden. Ja. En is het dan zo dat stel dat, het, dat er nu echt een akkoord komt... waar ook GroenLinks en uh, de handtekening van GroenLinks en het CDA onderstaan... Word, komen die dan ook bij de club die elke twee weken bijgepraat gaan worden? Wordt, dan, wordt dat gezelschap steeds groter? Waar nou ja, dat kabinet. Dat, dat, dat, dat bijpraat bij is op incidentele basis, maar dat is nu... nu, we, nu net dat, dat hele herstakkoord hebben gesloten. Nu belangrijk dat we, maar alle begrotingen daarvan nu ook uh, elke week besproken mm -hmm. worden. Vandaag weer economische zaken, zo iedere week hebben we een begroting. Dat daar wel even goed wordt ja. opgelet dat we allemaal weten... wat we s'nachts om drie uur daar in die elf dagen hebben gedaan. Joost, wat zou jij nu vragen om erachter te komen... wat er gisteren nu besproken is, precies? Nou, ik heb een, ik heb een andere <laughs> vraag. Kijk, het pensioenplan moet okay. ongeveer 3 miljard euro uh, ja. opleveren, wil het kabinet. Nou, uh, iedereen in Den Haag weet, ze gaan praten met de oppositie. En uh, er wordt een compromis gesloten. En het opbouwpercentage zal toch weer iets omhoog gaan. Kortom, uh, het plan gaat iets minder opleveren. Uh, nou, laten we zeggen, het levert een half miljard minder op. Uh, voelt de oppositie zich dan uh, uh, ja, eigenlijk verplicht om ook daar de dekking voor te zoeken? Of is ja. dat de zaak voor het kabinet? Nee, gaan we meehelpen op te lossen. Want ja, wij, zeker d 60 voelt zich nu verantwoordelijk voor de begroting 2014. En dan kan je dan niet zomaar zeggen, we hebben wensen die hebben een financieel gat. En zoek het dan maar uit. Denk. Dus er kunnen extra bezuinigingen uitkomen? Zou kunnen. Of het kan binnen alles wat met pensioenen en daarmee samenhangt misschien ook ergens opgelost kunnen worden. Maar het zou in het slechtste geval kunnen betekenen dat er een financieel gat is wat... Over alle portefeuilles moet worden opgelost. Ja. Behalve onderwijs, denk ik. Zeker geen onderwijs. Maar dit zit nee, toch dat nog, nog niet in de begroting 2014? Waar jullie. Uh... Nee, maar de pensioenen. Dat, het, het loopt langzaam in. En uh, wij, onze verantwoordelijkheid reikt ook verder dan alleen de begroting 2014. Want ook bijvoorbeeld de on hmm. onderwijsinvesteringen, die 500 miljoen is niet alleen in 2014, maar ook 15, 16, 17 en ga zo maar door. Dus dan voel ik me ook verantwoordelijk. ja. ja. Ander onderwerp. Uh, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringspleit. Die kwam deze week met een rapport en dat stelt heel erg duidelijk... Het onderwijs, de onderwijskwaliteit moet omhoog. Wil, willen wij onze welvaart kunnen behouden en daar nog eens een beetje bovenop doen? Meneer Pertolt, dacht u nou van... Uh, he he, uh, wij als onderwijspartij, zo afficheert u zich ja. tegen, tegenwoordig... Eindelijk de, uh, rolt het balletje onze kant op? Nee, ik dacht het is het zoveelste rapport. Want we hebben al eens een keer de, de commissarie... <laughs> Daar de... begint alles mee, hè? Ja, we hebben de commissie Nooit Kan gehad, Veerman. Nou ja, al een jaar of vijf, à tien... Uh, verschijnen dit soort rapporten en ook internationale vergelijkingen... die laten zien, Nederland staat er als het om onderwijs en innovatie gaat... Nog redelijk voor, maar dat komt door investeringen uit het verleden. Nou, niet op onderwijs, geloof ik. ik de zak het, het, het niveau van het onderwijs, innovatie en de beste bedoelingen en zo staan we. En onderzoek staan we wel hoog, maar ik geloof dat het niveau van het onderwijs gestaag. Nee, gestaag dalen we, maar dan roept, roept iedereen Maar we staan nog hè, vergelijkbaar met andere Europese landen d 60 maakt zich daar al langer zorgen over. Daarom hebben wij de afgelopen weken ook zo ingezet hierop. Ik ben nu op een onderwijstour. Samen met mijn collega Paul van Meen uit de fractie gaan we langs veertien steden... om niet alleen ons verhaal te vertellen, maar ook te luisteren. Wat speelt er nou in dat onderwijs? Want het is natuurlijk niet alleen universiteiten. Het is gewoon ook plattelandsscholen, basisscholen die omvallen. Het is ook taalachterstand. Het is van alles. Hm. En iedere berekening en ook de WER laat weer zien dat we heel snel zullen moeten gaan investeren om onze kenniseconomie. En dat is echt van loog laag tot hoog om hoe, die op te krikken. Hoe is erop gereageerd? Want het, het is best, het is een vuistdik rapport en je bent er niet eens doorheen, maar het is best alarmerend wat erin staat. Dus ik kan me zo voorstellen dat er meer partijen dan alleen d 60 zijn die hier opspringen. Uh, nou, uh, heel veel partijen zijn nog in beraten over de reactie. Het uh, rapport is aangevraagd door Rutte zelf. Die wilde graag weten hoe wij in uh, 2030 ons brood kunnen verdienen en dergelijke. Uh, het kabinet beraadt zich nog op een reactie. Er zitten natuurlijk kritische punten in. Uh, en de regeringspartijen uh, hebben als, uh, als eerste reactie gezegd van... ja, wij zien uh, hierin een ondersteuning van ons beleid... dat we meer aandacht hebben voor excellentie... en minder voor de middelbaat op scholen. En uh, het is een aanmoediging. Maar de officiële reactie komt nog. Grote reactie. Want er ja. zit zoveel in dit rapport. Ja... Ik ben eigenlijk meer benieuwd naar de reactie van het onderwijsveld... bij die onderwijsstoer van jullie. Want ik kan me voorstellen dat de sector zelf zegt... ja, er komt er weer zo'n rapport uit Den Haag... en dan moeten we straks weer minder talen rekenen. En ja, meer maar dit daar en zijn dat. ze heel huiverig voor. Ja. He? Van niet weer stelselwijzigingen. We hebben ooit eens een keer onder... toen nog Kamerlid Dijsselbloem, nu minister... een grote parlementaire enquête gehad. Een van de belangrijkste dingen was van... Den Haag blijft nou eens af van dat onderwijs. Zorg wel dat er genoeg geld is. Dat is werd dertig genoeg... jaar geleden ook al verzucht. Ja, he? ja, het is, het is, is gewoon allemaal doorgegaan. Ja, deze keer, eigenlijk kamer breed. het, is, het, is, het staat ook een nieuwe generatie onderwijswoordvoerders. Leuk is, volgens mij allemaal zijn ze nieuw. Maar voor het eerst was er nou ook eens wat wil het onderwijs zelf. En hoe kunnen wij het onderwijs vanuit Den Haag faciliteren. En niet met de ene maatregel naar de andere maatregel doodgooien. Ik was vorige week in Enschede, basisschool, waar dan uh, de juf van groep 5 zegt: ik ben vijf uur per week bezig met alle plannen van de leerlingen in, in schema's, in verantwoording... in, in alles samen te vatten. Ja, Dat Joost, is een drama. Joost, gaat dit nou een groot thema worden de komende jaar, jaren? Ja, onderwijs is in Den Haag eigenlijk altijd wel belangrijk. Bedoel, het hmm. rapport gaat er heel veel kanten op. Het ging ook bijvoorbeeld over het topsectorenbeleid. Nee, dus maar ja, eigenlijk ja, meer dan ja, dus ja. niet ja. nog meer rapporten... en nog meer erover praten. Maar wordt het, wordt het financieel, behalve wat er in het herfstakkoord al is vrijgemaakt... of extra wordt gegeven, daar kan je natuurlijk nooit... ...dat mee doen wat dit rapport beoogt. Het is een druppel op Bescheidig de vrienden Het Het eerste laat. stapje. Ja. Dat zeker, ja. nee, maar Dit zijn dit dit onderwerpen die, die permanent in alle onderwijsdebatten een rol spelen. En uh, nou, wie weet dat het andere partijen aanzet tot, uh, tot andere gedachten Maar ja. ik vond zelf het idee dat je geloof ik... ook ...op basisscholen academici voor de klas moest gaan staan. Nee, voortgezet onderwijs. Ja, alleen voortgezet onderwijs. Ja. Ja. Oh, nee, maar nou, vroeger was dat zo. Hadden we vaak. En, en dat als iemand ging promoveren, een docent of zo... ...dat werd aangemoedigd tegenwoordig. Komt niet meer in je hoofd op. Maar, maar dat, dat komt misschien zich... ook door de lage salarissen, ja, de, de dat lage, lage salarissen, dus het moet namelijk. Maar, maar het wordt ook, ja. het wordt niet gestimuleerd. Ik bedoel, zo'n collegegeld is dan duur wanneer je ouder bent. Ik vind echt dat we daar veel meer werk van moeten maken. Oké, okay, Alexander Pechtold, hartelijk bedankt. Joost Vullings bedankt, Ria Kats bedankt. We zijn er alweer doorheen. In Hilversum zit Bert van Sloten, neem ik aan, voor het Radio 1 Journaal. Over. Ja, hier ben ik. Over. Uh, we hebben natuurlijk het laatste nieuws uit uh, Reuver. Onze verslaggeest uh, is daarbij. Om vijf uur is er een persconferentie van de politie al daar. Uh, de mensen in Den Haag. Ik geloof dat Joost Vullings het nieuws heeft. Of misschien iemand anders. Maar het gaat over de JSF en de Partij van de Arbeid. Uh, ja. We bellen daar nog eventjes met uh, Het Land. Om te kijken hoe het allemaal is gevallen. En we hebben een verslag van het verhoor van de geheime diensten... door het Britse parlement. Tot allemaal. Oké, okay, dankjewel. Dit is Radio 1. NOS Journaal nu eerst met Ewout Jong.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 De vier grote steden vragen de Tweede Kamer om hulp bij de opvang van de uitgeprocedeerde asielzoekers. De Amsterdamse burgemeester Van der Laan doet de oproep mede namens Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Volgens Van der Laan moeten de grote steden meer mogelijkheden krijgen om de asielzoekers op te vangen... die nu nog door particuliere organisaties worden geholpen. Zo is er in Amsterdam een groep asielzoekers die al drie keer naar een andere plek is verhuisd. In de Tweede Kamer is vandaag een hoorzitting met organisaties die zich bezighouden met asielbeleid en opvang. De Noorse hoofdstad Oslo heeft zich kandidaat gesteld voor de organisatie van de Winterspelen van 2022. Eerder melden Lvov in Oekraïne en de, Europese, de Chinese hoofdstad Peking zich bij het Internationaal Olympisch Comité. Het IOC krijgt naar verwachting ook nog aanmeldingen uit Duitsland, Polen en Spanje. En in juli 2015 maakt het IOC bekend welke stad het wordt.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 En de verkeersinformatie krijgt u van de ANWB van Meilandsvaan. Het begin van de avondspits valt tot nu toe relatief mee. Bij Rotterdam staan de meeste files. Daar zit het wat tegen. Vooral op de A15 vanuit Europoort. Langzaam rijden tussen Rosenburg en Knopend Vaanplein. Over 14 kilometer is er ook een kapotte auto stilgevallen. En verderop een vrij lange dagelijkse file tussen Hendrik de Ambacht en Sliederrecht. 6 kilometer. Denkt u aan nieuwe kozijnen of deuren?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 Hele goedemiddag. De Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer is om. Maar zijn de leden ook tevreden over die nieuwe JSF? Hoort u zo. En waarom verlaagt de ECB de rente? En wat hebben wij eraan? De vraag is ook wat we aan afluisteren hebben. Dat wilden de Britse parlementariërs ook wel eens weten... van de diverse geheime diensten. Er was een hoorzitting in Londen. Josephine gaat op zoek naar de Bad Blue Boys. Ze komen uit Zakreb, ze zijn gevaarlijk. En ze zijn zo gevaarlijk dat er een noodverordening geldt... voor deze harde kern van maar we beginnen in Reuver, daar is Trudy van Rijswijk. Trudy, er zijn uh, twee doden gevallen in Reuver bij de gijzeling in een woning. Jij bent er de hele dag uh, bij geweest. Um, wat is daar allemaal gebeurd? Wat heb je gehoord? Wat heb je gezien? Nou, die twee doden, daar schrok ik dus enorm van. Uh, we hadden wel uh, twee knallen, gehoord, twee schoten. Maar, maar één brancard gezien achteraf. Uh, de, maar nu dus twee doden, ja. De, die zijn door de politie aangetroffen. Uh, we weten niet precies hoe het gegaan is. Maar we nemen even aan dat die mensen niet door de politie zijn doodgeschoten. Twee maar dat hoor ik zo meteen, precies ja. hoe dat zit. Ja, want er is straks een persconferentie. Uh, twee knallen, uh, die waren in de loop van de middag. Ja, zo rond uh, pak een beetje tussen half drie en kwart voor drie. En uh, meteen daarna is de politie die woning binnengegaan en naar het arrestatieteam. Ja, en dat was al een tijdje aan de gang... want vanochtend vroeg is het in Reuver begonnen. Ja, het begon om negen uur. Toen heeft die man, de dader, die heeft zijn ex-vrouw in haar been geschoten. En vervolgens is die met het dochtertje van drie het huis binnengevlucht. Ik weet nog niet precies van wie dat huis nou is... maar dat komt ook nog... En toen is er een enorme politiemacht op de been gekomen. De hele wijk werd afgezet, overal stonden politieauto's. Uh, niemand kon de wijk in of uit. En uh, een heleboel mensen vonden het heel vervelend. Ik heb bijvoorbeeld een man gesproken die heel erg bezorgd was. Omdat zijn vrouw met zijn uh, 17 maanden oude zoontje in een huis zat. Recht daar tegenover. En kennelijk achtte men de situatie heel erg gevaarlijk. Want iedereen kreeg het advies om binnen te blijven. En die man die stond daar gewoon verschrikkelijk op zijn nagels te bijten. Omdat hij bang was voor zijn vrouw en zijn kind. En zo waren er natuurlijk meer mensen. Ook mensen op uh, kinderen op de school. Die, uh, niet, uh, die moesten binnen blijven. Die mochten niet naar huis. En uiteindelijk zijn die onbegeleid rond een uur of twaalf, half één uh, naar buiten gemogen. Maar het was gewoon een tamelijk angstige situatie de hele dag. Ja. En dan waren er, uh, ik weet niet hoeveel, uh, zieke auto's, uh, trauma-helikopter... alles was uit de kast getrokken. Ja, en uh, nog eventjes terug naar het, het, het begin. Daar speelde ook een buurman een bepaalde rol. Wat, wat voor rol speelde die buurman nou weer? Nou, die buurman die heeft die mevrouw die in haar been geschoten was... buiten op straat... Uh, ...onder de oksels gepakt en meegetrokken... Uh, dat, uh, ...dat vond hij zijn plicht. Alleen, um, hij vertelde later dat die dader toen ook op hem wou schieten... ...en dat hij het geluk had dat dat uh, uh, geweer haperde. Ja. En anders was die man dus ook dood geweest. Ja, laten we even luisteren naar de buurman. Hij schiet die vrouw neer, want ik schiet je kapot. Uh, uh, toen ben ik, ja, ik heb er een muurtje... ...eerst even in dekking gegaan. Uh, hij trok dat kind mee. Uh, ik raak er nooit meer te zien, zei hij... Uh,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 Ja, er was ook een onderhandelaar die kennelijk de hele middag met die man... en de hele ochtend met die man heeft gesproken. Uh, die moet een schat aan informatie hebben. Of wij het allemaal te weten komen, dat hoeft trouwens ook niet precies. Maar we willen toch wel weten wat zich daar afgespeeld heeft... en hoe dat allemaal gegaan is. En ook... Uh, hoe de politie gehandeld heeft in deze kwestie. Want dat is ook wel interessant. Goed, straks vanaf vijf uur de persconferentie... hoort u hier op deze zender weer Trudy, Trudy van Rijswijk. Het is nu bijna tien minuten over half vijf. Gaan we naar Engeland. Een bijzondere gebeurtenis in het Britse lagerhuis. Voor het eerst zijn de bazen van de Britse inlichtingendiensten, diverse Britse inlichtingendiensten, in het openbaar gehoord. Het gebeurde na aanleiding van de onthullingen van klokkenluider Snowden over de omstreden afluisterpraktijken. It's not like it was in the cold war. There aren't states out there trying to destroy our government and our way of life. Um, but there are a, a very wide range of, of diverse threats that we face. Het is niet meer de tijd van de koude oorlog. Er zijn nieuwe bedreigingen zoals Al-Qaeda. Dat zegt Andrew Parker en hij is hoofd van de inlichtingendienst MI5. Anna Zane, onze correspondent. Anne, zijn er tijdens dit verhoor uh, nog nieuwe onthullingen naar buiten gekomen? Nee, nee, er zijn geen echte schokkende onthullingen naar buiten gekomen. En dat kon eigenlijk ook niet, want de parlementsleden mochten niet vragen naar details natuurlijk. Ze konden bijvoorbeeld niet ingaan op wat voor technieken die inlichtingendiensten gebruikten om informatie in te winnen. En natuurlijk konden ze ook niet vragen naar specifieke operaties in verband met de nationale veiligheid. En daarom werd het verhoor ook vertraagd trouwens met de twee minuten. Als er dan toch per iets genoemd werd dat de Britse bevolking in gevaar zou kunnen brengen... dan zou de stekker eruit worden getrokken... Dan... Is overigens niet gebeurd. Maar uh, wat deze parlementsleden uh, wel konden vragen. dat waren algemene vragen over hun werk. Uh, hoe hun werk is veranderd in de loop van de jaren. en, en wat hun prioriteiten zijn. Yeah. Nou, zou je misschien denken. Uh, maar ja, als er niet zoveel naar buiten kan komen. en, en parlementsleden niet zo gedetailleerd kunnen vragen. waarom is het dan zo gro groot nieuws? Uh, maar wat deze uh, openbare uh, ondervraging dus zo bijzonder maakt. is dat het voor het eerst in heel lange tijd. Uh, inlichtingendiensten zich moeten verantwoorden. publiekelijk. Uh, en dat is wat normaal niet ja. gebeurt. En uh, ja, op deze manier hopen politie dus dat ze bij het publiek meer begrip en een openheid tot zover dat kan uh, ontstaat. En, maar, en, en, maar ja, Anna, ook een beetje het woord schijnvertoning komt op een of andere manier in mij naar boven. Ja, dat zou je wel zo kunnen zeggen. Uh, de, ja, tot op zekere hoogte is dat misschien ook zo. Uh, maar toch was het natuurlijk wel bijzonder dat uh, de basis van de drie grootste inlichtingendiensten... MI5, MI6 en GCHQ, waarvan wij eigenlijk heel weinig wisten, voor het eerst uh, te zien waren. Uh, ze bleven tijdens het voor overigens wel beweren dat zij binnen de wet gehandeld hadden. Dus het bleef allemaal een beetje tam. De vragen begonnen redelijk ja, zacht eigenlijk. En de baas van de inlichtingendiensten konden met redelijke oppervlakkige antwoorden ook wegkomen. En naarmate die commissie vorderde overigens, werden de vragen ook kritischer en werd de druk ook opgevoerd. Waarom wist de Britse bevolking bijvoorbeeld niet dat telefoongesprekken en internetverkeer op grote schaal werden gemonitord? En waarom was het nodig om dat geheim te houden? Ja, goed vraag. Ja, ja, precies. Ja. Nou, de antwoorden waren ook wel een beetje ja, voor de hand liggend zou je kunnen zeggen. Want eh uh, wat, wat de, de basis van de inlichtingendiensten zeiden was dat er tegenwoordig zoveel manieren zijn van communicatie en het vinden van terroristen is als een speld in een hooiberg. Dus uh, ja, inlichtingendiensten moeten wel veel informatie inwinnen om dreigingen te onderscheppen. En uh, ja, in verdere details wilden ze dan verder dus niet treden. Nee. Uh, ja, en vandaar. Uh, ze zijn dus wel verhoord, uh, maar veel wijzer zijn we er niet van gehoord. Behalve dan dat we ze in het openbaar hebben gezien. Anne, dankjewel. Anna Zane, was dat. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven. het NOS Radio 1 Journaal. Burgemeester Van Gijssel van Eindhoven die heeft een noodverordening ingesteld. PSV voetbalt vanavond tegen Dynamo Zagreb. En de supporters van die club, de Bad Blue Boys, die zijn berucht. In Eindhoven is Josephine Trehi. Josephine, tot de tanden toegewapend? Zeker, overal op voorbereid. Ja. En ja, zijn er al veel blauw op straat? Ja, heel veel. Het is, uh, het is echt bijna meer uh, politie op straat dan uh, Eindhoven. <laughs> ja, ik, ik bedoel het andere blauw, de Bad Blue Boys... Ja, dat valt mee. Dat ja? valt mee. Maar uh, de politie is in ieder geval uh, massaal uh, uitgerukt. Uh, over hiernaast me maar ook allemaal ME-busjes, uh, politieauto's. Politie te paard heb ik al gezien. Dus ze zijn op alles voorbereid. En dat heeft te maken met die uh, slechte reputatie hè, van de aanhang van de harde kern van Dynamo Zagreb. Uh, in het verleden is het ook vaak misgegaan. Uh, ook in, uh, bij wedstrijden hier in Nederland. Dus... Uh, ze proberen dat allemaal uh, daar goed op voorbereid te zijn. En uh, het is tot nu toe rustig, moet ik zeggen. Want uh, hier in het centrum, je ziet wel van die groepjes supporters die eventjes wat gaan drinken en zo. Maar het, uh, het lijkt mee te vallen. Ik uh, kwam een groepje jongens tegen en ik dacht eigenlijk dat het PSV'ers waren. Nee, nee, nee. Dat is in ieder geval een belediging. <laughs> maar uh, we zijn dynamo-supporters, maar niet echt hooligans. Dat zien jullie niet uit, dus, anders jullie kunnen helemaal niet zien aan jullie dat jullie van Dynamo uh, zaken hebben zijn. Dan geeft niks. Nee, maar dan kun je aan Dynamo sporters ook niet zien. Die dragen niks van Dynamo. Oh. Alles is zwart en uh, capuchons. Waar komen jullie vandaan? Wij komen uit uh, Doetinchem, uit de achterhoek. Oké. Okay. En uh, wat hebben jullie dan met de club? Wat hebben we met de club? Komt ah, dus alle landen waar wij vandaan komen denk ik. En uh, ja, we staan er wel achter denk ik. Ja, maar ben je daar geboren of je ouders? Ah, ja, ik ben daar zelf ook geboren. En hij ook. En jij ja. Hij praat alleen kwartiertje. Oké, okay, goedemiddag. Ja, dat is een... Bye, Bedankt. <laughs> ik Mag vind ze... het wel jammer dat dit zo gaat. Uh, ja, het dat er honderd supporters ja. zijn. Wanneer drie jaar geleden uit bij Ajax waren er 2000 man. Ja, toen ging het ook niet goed, hè? Nee, maar dat was alleen tussen de hooligans. Maar nee, is nu ook in Amsterdam. Gisteravond bedoel je? Ja, dat zijn echt de roodschappers. Maar die komen ook als je hun verbiedt. Die komen toch wel. Ja. ziet er nu nog rustig uit, hè, hier. Ja, ik denk dat er niks gebeurt hier. Denk ik. Ben je al gecontroleerd? Uh, nee, ja. Nou, bij, uh, bij de kaartjes afhalen, je Okay. Maar voor de rest niet. Oké, okay, ja, ik heb even de regels bij me. Jullie mogen geen uh, sjaals om het hoofd, geen helmen op. Spullen bij je die de openbare orde zouden kunnen verstoren. Nee, maar dat is wel onzin, want de hoelingers hebben dat ook niet. Die hebben ook geen Die hebben een capuchon, maar een capuchon mag je wel dragen als je die afzet. Wat gaan jullie doen nu? We gaan even een biertje pakken en dan uh, naar het stadion toe. Wat wordt het vanavond? Ik denk 0-2. De Eerst thuis hadden we geen geluk, uh, maar nu zit er gelukkig mee. Ik denk 0-2. Wil jij nog even je club aanmoedigen Ja, het Kroatisch? Ja, club Kakaïs. Dynamo Zagreb! <laughs> Succes, jongens. Ja, dank je wel. Nou ja, zij hebben dan een kaartje. Hè. 117 Dynamo Zagreb-supporters hebben in totaal maar een kaartje voor het stadion. De rest is ook niet welkom in Eindhoven. Dus uh, ik ga straks het café in, Bert. En dan uh, Altijd goed. kijken hoe het daar is. Ja. Tot later. Wijnand Zwaan, Rotterdam, moeten we oppassen. Nou ja, in zoverre de avondspits valt over het algemeen mee. Maar de meeste dagelijkse files die staan wel rond Rotterdam. Maar echt opvallende files zien we niet. Op de A15 vanuit Europoort, daar zorgen de langdurige werkzaamheden voor wat extra vertraging. Tussen Rosenburg en Knopend Vaanplein, 15 kilometer. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. He has in a red feet, his hair high, has a red umbrella, and carries his head in the sky. And I said, oh, Rosie, don't you do that to the boys, don't you come on so willing, don't you come on so strong, it can be so chilling, when you act so willing, and you won't, says the It doesn't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 Dit dan vreemd dat wij een pleidooi doen om dat op te lossen. En dat pleidooi deed de burgemeester van Amsterdam, Van der Laan. Hij was in gesprek met verslaggever Michiel Breedveld. Marco Verhoef. Ja, voor het weer. Marco, we hebben het de laatste dagen heel erg veel over wind gehad hier in Nederland. Maar het kan nog harder waaien. Ja hoor, dat is geen enkel probleem. We moeten er een eentje de plas over, we moeten naar de andere kant van de wereld. Maar de Filipijnen zetten zich op dit moment schrap voor een enorm zware tyfoon. Orkaan, hetzelfde, alleen daar in die regen noemen ze het tyfoon. En dat gaat samen met windsnelheden, gemiddelde windsnelheden van 250 km per uur... En stoten tot 330. Ja, dat is een andere koek. Nou, Laten we even ja. naar, naar ons toe gaan. Wisselvallig zeg ik. Ja, bij ons uh, wisselvallig weer. Dat klopt inderdaad. We hebben vandaag uh, te maken gehad met veel bewolking op de meeste plaatsen en periode met regen. Uitzondering in het noorden van het land, daar scheen de zon en was het eigenlijk best vrij weer. Uh, die uitzonderingen die worden een beetje, beetje weggepoetst in de loop van de nacht. Want dan is het bijna overal droog. Het laatst ook in Limburg kan een mistbank ontstaan. Dat betekent dat we morgen wat nevelig starten. En we houden ook vrij veel bewolking over. Morgen overdag af en toe wat zon in de Misschien wel een enkel buitje daar en er staat weinig wind. Dus het is wat dat betreft een stuk rustiger weer op de meeste plaatsen... dan vandaag en de afgelopen dagen. Goed, direct om half zes. Uitgebreid weerbericht van Marco Verhoef. Ik heb nog één bericht voor u, voor de klok van vijf uur dan. Hè. De leider van de rebellenbeweging M23 in het oosten van Congo... die heeft zich overgegeven in het buurland, in het buurland Oeganda. Sultani Magenga, die zou samen met honderden strijders... naar het buurland zijn gegaan. Dat praten we over met onze correspondent Koert Lindijen. Koert, Sultani Magenga, dat is een van de beruchtste rebellenleiders. Waarom heeft die zich overgegeven? Hij is de militaire leider van M M23. Hij heeft zoals voor vele rebellenleiders overigens in Oost-Congo bloed aan zijn handen. En de rebellie van zijn beweging heeft honderdduizenden Congolezen in de afgelopen anderhalf jaar op de vlucht geslagen toen zijn beweging de rebellie begon. Daarom staat hij ook op een prominente lijst, een zogenaamde sanctielijst van de Verenigde Naties. Hij heeft zich overgegeven in Oeganda. Dat is waarschijnlijk niet voor niks dat hij de grens over is gestoken. Nou ja, eigenlijk zou Oeganda hem moeten arresteren... omdat hij op de sanctielijst van de Verenigde Naties staat. In Congo zou hij zeker worden gearresteerd. En dan zou hij zelfs wel eens in Den Haag kunnen uh, belanden... waar een voorganger van hem, Bosco Taganda, al in detentie zit bij het internationale strafhof... Hoewel de afgelopen dagen het Congolese leger de rebellengroep M23 vrijwel heeft verslagen. En dat wijst er ook op dat Makenga nu gevlucht is. Hoewel die groep dus vrijwel is verslagen, is het toch de bedoeling dat er nog een vredesakkoord wordt gesloten met M23. Onder dat akkoord krijgen de gewone M23 soldaten, die krijgen amnestie, maar niet de leiders zoals Makenga. Wat zat er nou eigenlijk achter die hele eh, M23? Waarom is hier die strijd in Congo ooit begonnen? Het is begonnen als een soort verlengstuk misschien van Rwanda. Uh, en om Tutsis, die in Rwanda aan de macht zijn en die ook in Oost-Congo leven, om die te beschermen. Maar M23 is zeker niet de enige rebellengroep in Oost-Congo. Er zijn er nog zeker tien. En dan nog eens ook vele volksmilities, de zogenaamde Mai Mai. En uh, die hebben nog veel grovere misdaden begaan dan M23 ooit heeft uh, gedaan. De VN-soldaten in Oost-Congo, die willen nu verder... Trekken met het Congolese leger om uh, die andere groepen te verslaan. En als dat gebeurt, dan is deze nederlaag van M23... die heel opvallend is, die heel belangrijk is... maar alleen dan, wanneer die andere bewegingen ook worden verslagen... dan is deze nederlaag van M23 misschien het begin van vrede. Vrede die de bevolking van Oost-Congo... eigenlijk al twintig jaar lang niet meer heeft gekend. Ja, je bent nogal voorzichtig, omdat, zoals jij aangeeft, er nog heel veel andere, weliswaar kleinere groepen nog steeds actief zijn. Niet alleen dat. Kijk, uh, de oorlog in Congo wordt gevoed door de grondstoffen. Het is een stinkend rijk land, Congo. En die uh, grondstoffen, die illegale export van grondstoffen, waarbij veel rebellengroepen betrokken zijn, die houdt de oorlog gaande. Het is een oorlog van plunderingen... en dat is heel aantrekkelijk om te blijven doen. En daarom zal het ook heel moeilijk zijn om werkelijk een eind te maken... aan al die rebellengroepen die profiteren van die grondstoffen. Dankjewel, Koert. Koert Lindijen was dat vanuit Nairobi. We hebben het na vijf uur over Twitter. Twitter is naar de beurs en het maakt een gigantische wind. 73% is erbij vergeleken met de openingskoers.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 Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl Vertrouwt in platteldig en snel. ABS Autoherstel. Nu, tijdelijk bij IWish Opticiens. Alle brillen van de meeste ontwerpers als Bos Orange en Gant. Met 100 euro korting en toegang tot het Rijksmuseum. Vraag naar de voorwaarden. IWish Opticiens. Meer oog voor jou. André Hazes. Een icoon.